Dit is Goolse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goodse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Leonard Joosten, Gerard de Groot, Bernhard Robben en Ben Lone. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben vanavond als gast Ans Zweep, bedrijfsleider van de Wereldwinkel... Ook de moeder van de Wereldwinkel eh, fluistert eh, Frank van Os mij in de oren. Hij is penningmeester van eh, stichting De Wereldwinkel. Ja. En eh, Jan Schrijver hebben we uitgenodigd. Hij is de schrijver, de naam zegt het haast al, van Offers voor onze Vrijheid. Een boekje dat een tocht beschrijft langs de belangrijke locaties in Goorlem. Gedenktekens tussen 1940 en 1945, uitgegeven door de Bond van Wapenbroeders. Onlangs gepresenteerd, eerste exemplaar overhandigd aan burgemeester Marto Trijsdorp in uh, de Heemschuur. We gaan met hem daarover praten en, en over de Wereldwinkel. Um, maar zoals altijd, eerst uh, een rondje. Wat was er nog meer in het nieuws in Golen. Nou, iedereen mag eraan meedoen. Dus als je wat hebt, dan uh, brandt maar los. Maar Lucie, wil jij beginnen? Ik wil wel beginnen met uh, wat, wat mij opviel. Dat is dat er in Tweede Piksterdag een streetrace, of nee, een, een, een, een crossfietsrace gehouden wordt door Goorlen. Tweede Pinksterdag? Tweede Pinksterdag, volgend komend jaar. Ja, oh, je bent er al voorbij, zeg maar. Ja, ja, ik las het, daarom viel het me ook op. Ik denk, moet dat nu al aan... En ja. dat schijnt nogal een groot element, uh, evenement te zijn, want dat er nu al aangekondigd wordt. Het is al voor de vijfde keer, hè? Ja. Het, het is de eerste keer in Goorlen. Nee, dus nee. de eerste keer dat het, het Nederlands oh. kampioenschap in ja, Goorlen wordt gehouden. Maar de street race is al voor de vijfde keer georganiseerd. Vijfde keer georganiseerd. De keer, oh, ja. Ja. Ja. Maar dat viel mij op. Ja, dat soort dingen... Tjauw. ik denk moet dat nu al inderdaad aangekondigd worden. En ook zoiets van: ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Met crossfietsen door, uh, had ik begrepen. Ja. Over de hovel. Over de hovel. Door... Ik wil daar ja. wel eens meemaken. Uh... Door de parkeergarage. Door de door de parkeergarage. Ja. Over de Marijke Straat. Over de straat. Het, het, het lijkt me. Dat het, ja, ik heb wel eens dus gezien dat ze. Heb je nooit gezien? Nee, nee, nee. nee. Oh, ja, ik ja. heb niks met dat soort evenementen. Wanneer er muziek gemaakt ja. wordt en boekenmarkten zijn en zo, dan ik altijd van de partij, maar mm -hmm. hierin moet ik afhaken. Daarom viel het me ook echt nee, op. Nee. Ik denk met crossfietsen door, over de hoofdrol door. En er, dan hoor er, ik ook er nog loopt. dat het een kampioenschap is. Er wordt muziek gemaakt en ze rijden langs, buitenlaag, bloekhandel, dus boeken. Oké, okay, dus toch maar staan. Toch ja. staan. <laughs> Verder had ik geen uurtje, zit veel nee. op. Jan? Ja, ik heb afgelopen week heel weinig tijd gehad om naar het nieuws te kijken. Omdat wij met uh, het boekje bezig zijn geweest om dat uh, over te dragen, de kennis en de inhoud daarvan, aan uh, leerlingen van de. Basisscholen, de acht, uh, groepen, groepen acht van alle basisscholen in Dus daar zijn wij uh, bijna de hele week mee ja, bezig geweest. Ja, je handen wel aan Dus ik heb echt het, het nieuws van gehoord. dit is voor mij het nieuws. Ja, dat is voor jou het <laughs> nieuws. Ja, ja. Hans? Nou, ik heb vandaag nog even doorzitten lezen wat ik heel, uh, eigenlijk heel mooi vond. Dat was die man van tachtig die nog steeds vrijwilliger is op het middelhulpcollege. College. Ja. Ik denk geweldig. Ja. Mm -hmm. En al tien jaar of zo, hè. Ja, ja, ja. En ik gaat het uh, maar door. En, ja. en uh, op die leeftijd, ja, dat is toch uh, heel mooi. Hè? Weet je dat, dat mijn ouderen... Ja, ik heb zelf op middelbare school gewerkt. Huh? Dat ouderen, uh, dat die heel goed samengaan met pubers. Want ook bij ons op school waren de ouderen... Die mm -hmm. zijn dan een soort concierge. Mm -hmm. Die je die, die, die, die weet surveilleren met examens. En, en vaak, ja, als docent ben je altijd degene... Waar ze gevecht mee uit te ja, voeren ja. hebben. Maar ja. zo'n ouderen, ik gaat dan met ze praten. En die nemen ze in vertrouwen. En die mm -hmm. weten vaak meer. Ja, die meer invloed meer invloed, heb je hebt ja. meer invloed dan ja, wij, ja, soms als ja. docenten. Ja. Dus echt, ja, ja, ja ik ja. vond het heel knap hoor. Dus, ja, dus, ja, was echt dat trevend. gaat heel goed samen. Ja, ja We dwingen misschien meer respect af. Ook, ook. En het is ja, toch hun ogen een soort opa of ja, oma. Ja, hè? ja. Dat, ja zeker. Ja, dat, ja, ze hoeven dat, zich niet bezig te maken ook, ten opzichte van docenten, moeten ze dat wel natuurlijk, ja, die ja, leerlingen. Ja, ja, ja. Ja. En wat is 80 nou? 80 is toch het nieuwe 70 is het niet? Ja, zoiets, ja. Ik hoop het te worden, dus. Maar desalniettemin is het wel heel leuk. Ja. Hans, ja. had jij nog meer uh, gezien? Nee, nee, nee. Ik, ik had ook geen tijd om er veel meer te lezen van Goed, Frank? Nou, niet zoveel bijzondere dingen. Alleen als ik me door Goorlen begeef op dit moment, dan uh, stuit hmm. ik nou wel eens op wagens die midden op de weg staan dat dus ze met een riolering, uh, rioleringswerkzaamheden, inspectie bezig zijn, geloof ik. Oh. En die staan midden op de weg? Die staan midden op de weg bij een putdeksel en daar worden er van ja. die uh, dingetjes omlaag gelaten om metingen te verrichten, neem ik aan. En dan moet je maar zien dat je er langs komt. En dan moet je maar zien dat je er langs laveert. Ja. Mm -hmm. ja. Dat was mij niet opgevallen, maar ja. ik fiets meer dan, dan ik met de ja, auto ja, langs ja, ja. elkaar. Goed. Maar verder, ja. Ja. Klein ongemak. Nou, zo wil ik het nog niet eens noemen, maar het valt no, me gewoon op. Het, het je valt je gewoon op, eens kijken wat valt mij op, ja je, dat, dat zal ook iedereen opvallen die over de Tilburgse weg uh, over het Kloosterplein gaat, dat er eindelijk wat uh, reuring is activiteit rond Villa Sperbe ja. tegenwoordig, uh, ja, Villa, of wat uh, dat gaat Villa Respect heten ja, ja. Uh, ja daar is behoorlijk uh, gesloopt die tuin is leeggehaald, er is een soort uh, weg aangelegd, geloof ik dat ja. moet natuurlijk bereikbaar zijn voor, uh, voor allerlei materieel maar daar wordt, uh, daar wordt gewerkt en de toezichthouders zijn er weer de toezichthouders dat was toen met ja dit die, die bankjes oh ja ja, keken, ja. dat hanghouder. is natuurlijk interessant ja ja ja ja oh, ...de in. De die hadden ja. eigenlijk niks meer ja. Ja. het was allemaal klaar en ja. nu is daar weer uh, een mooie ja. plek ja. Ja. het is, valt mij ook op nou die heggeweg is en nu het allemaal veel oh. opener is ja daar moet natuurlijk verschrikkelijk veel gebeuren aan die file. maar ja. dat het eigenlijk een heel leuk een heel le leuk, gebouw, leuk, he? leuk gebouw is en ik hoop ook echt dat het met het opknappen dat het nog ja maar je ziet het al slecht Vreselijk, Ja, want hoe lang is daar ja. iets aan gebeurd? Mm. En de entree van het, uh, de bibliotheek, het oude vraterhuis, die ja. zal ook veel meer tot zijn recht worden. Ja. Ja. ja. Veel beter erbij betrokken zijn ja. als ja. dat open ligt. Ja. Ja. Uh, verder was het uh, op zondag druk in Riel, de posterie. Ja. Dat uh, ja. was een soort. Uh, je kunst halve prijs, geloof ik. Ja, dat was uitverkoop. Van, uitverkoop, uitverkoop. Van beelden ja. en van stenen en van. Ja, beelden ja. uit Zimbabwe. 17 jaar lang hebben die mensen daar ja. Ja, We ja, van alles georganiseerd om en die kunst te workshops, kunstenaars, uit zo, uh, workshops ja, ja. kunstenaars overgehaald, beelden ja, verkocht. Ja, ja. En nou uh, stoppen ze ermee. En uh, nou, de laatste zondag was er. Uh, ja, ging alles weg voor de helft van de prijs. Ja. Ja. En het uh, was behoorlijk druk, hè? Het was, ja, maar he, je kan voor een paar tientjes... Kon je ...een heel mooi kunstwerkje kopen. Ja, ja ik ja. ging zelf voor stenen... Ja. ...voor een vriendin van mij die uh, beeld had. Maar uh, je moest ontzettend... ...die portemonnee... ...ja, het was heel, heel verleidelijk om, uh, om veel mee te nemen. Ja. ja. ja. ja nou, ik wist het wel, want ik heb het al met Bernard nog over gehad. Ja. Want die zag ik zaterdag. zoals was een herinnering aan mijn broer... ...die vorig jaar plotseling overleden is... Dus ...was een hele goede vriend van Bernard... En mijn broer die heeft daar vorig jaar nog een heel groot beeld gekocht in Riel ja. Ja. van die, van Serpe ja. heel Echt en, Prachtig en zo doen we dat we dat. Uh, ja, ja. En dat was toen al niet duur, hè? Want je kon toen al uh, voor, voor hele leuke prijzen mooie mooie kunstwerken. Nee, 6700. Ja. Uh, zoiets. ik weet ja. niet precies, hoor. Dat ja, een, ja. Voor ja, een ja. nieuw kunstwerk. Oh, dat zeker. Ja, en dan ja. ook het soort steen, hè, Dat is ja. het, bij ons in de winkel, dus, uh, Ja. Ja. Goed, nou, ik denk dat dit wel het rondje kan zijn. Hebben we iets afgesproken over de volgorde van onze onderwerpen? Moet er iemand eerder weg? Nee, maakt niet veel uit. Nee. Uh, zullen we met, uh, met jou beginnen, Jan? Ja, goed. Ja. Uh, offers voor onze vrijheid. Het gaat over uh, 40-45. Ja. En de aanleiding is waarschijnlijk 70 jaar... 70 jaar bevrijding, 27 oktober, 44 uh -huh. scholen bevrijd. En wij als Bond voor Wapenbroeders organiseren al een aantal jaren op 27 oktober of de dag ervoor een herdenking. Meestal is het een dag eerder, omdat wij ook in Tilburg actief zijn en daar op 27 oktober drie herdenkingen hebben, waarbij we er één ook zelf organiseren. Dus in Goorlen is het de laatste jaren steeds een dag eerder. Ook dit jaar, 26 oktober, op een zondagmiddag om 4 uur... op het kerkhof van sint Jan bij de Galerie de Graven. Daar hebben wij weer een herdenking. Mm -hmm. <kijf> um, wij realiseren ons dat uh, steeds meer mensen die de oorlog mee hebben gemaakt... Uh, er niet meer zijn. Over een jaar of 10, 15 denk ik dat de hele generatie uh, verdwenen is... Maar wij zijn ervan overtuigd, en dat is een van onze doelstellingen ook van de Bond voor Wapenbroeders, het blijven gedenken en herdenken van mensen die gevallen zijn, maar ook mensen die offers hebben gebracht in de oorlogstijd, dat wij dat door moeten geven. En wij moeten niet alleen die kennis doorgeven, maar wij moeten ook de vrijheid, Doorgeven die wij uh, al 70 jaar hebben. En die eigenlijk voor iedereen, en zeker de jongere generaties vanzelfsprekend is geworden. Ja. Maar we hoeven maar even een paar maanden terug te kijken en zien wat er nu in de wereld allemaal gebeurt. Die, uh, nou, die, die onvrijheid, is eraf, ja, eigenlijk. Die, uh, die, ja, die, die, die komt steeds uh, dichterbij, uh, dat we dus niet meer zo vrij zijn. Dus dat zijn twee items geweest. Die voor ons uh, eigenlijk een aanleiding zijn geweest om uh, te gaan kijken wat kunnen we daarmee kunnen doen. Nou, we hebben dus al uh, heel veel boekjes in Goorl over, uh, over de oorlog. Maar we hebben dus specifiek daar uh, de offers uh, uitgehaald. Die Goorlenaren, op welke manier dan ook, dat kan zijn door hun uh, leven te geven, om zo maar te zeggen. Maar het kan ook zijn door bijvoorbeeld uh, in een escape line actief te zijn, in het verzet actief te zijn. Uh, op die manier hebben mensen ook offers uh, gebracht. Nou, dat uh, het tweede het moet deel... Dat slachtoffer zijn. Ja. Of is dat ook niet bedoeld? Nee, maar ik, ik noem maar een voorbeeld. Er wordt gesproken over uh, een, uh, een, een politieagent die uh, Van Broekhoven heette. Die, die uh, uh, piloten uh, die de grens over moesten. En dat was heel moeilijk in die, in die tijd. Uh, die werden dus in opgepikt. Er was een bepaald systeem voor. Ze uh, dus kwamen dus uh, vanuit Tilburg met iemand... Op de fiets, die reed 100 meter vooruit om te kijken of het veilig was. Afspraak was: zodra die man het gemeentehuis, dat was toen nog de vijf bogen tegenover de Sint-Janskerk, ingaat. dan moesten zij niet meegaan maar rondkijken. en dan zou er een politie staan met de fiets. en die moesten ze weer achterna fietsen, 100 meter oh, ja. afstand. Ja. Dus dat stond dan Van Broekhoven en die fietste de Poppelsweg op. en er was ook weer een afspraak van tevoren gemaakt: dat wanneer hij uh, zou stoppen, zijn fiets even tegen de boom zou zetten. en vervolgens weer verder zou rijden, moesten zij de eerstvolgende weg rechts pakken. Mm -hmm. En hij pakte dan de volgende weg rechts om niet bij elkaar gelinkt te worden. En ontmoetten ze dan weer in het bos en droeg ze daar aan de Belgische kant ja. over aan de Belgische verzetbeweging. Nou, die man deed dat met gevaar voor eigen leven. Mm -hmm. En dat niet één keer, maar vaker. En zo zijn er meerdere mensen die op die manier ook een offer hebben gebracht. Mm -hmm. Ondanks dat ze het overleefd hebben. Ja. Maar misschien hebben ze daar later een trauma van opgelopen ja. en ja. nog een hele leven last van gehad. Ja. Dat, ook dat is een offer brengen. Ja. Nou, het tweede aspect, die vrijheid doorgeven, dat vonden we heel belangrijk om dat aan de jeugd te doen. En daarom hebben wij aan alle groepen acht van de basisscholing gehoord. hebben wij de afgelopen week, alleen moeten we er nog één hebben, de bron, komende donderdag. Maar alle basisscholen hebben we dus verder die, uh, een les gegeven. Waar waren dat, tien? Uh, tien, basis, uh, tien lessen waren dat. Tien uh, groepen acht. Ja, tien groepen acht. En daar hebben we dus het, het verhaal verteld over wat is oorlog. Uh, wat voor impact heeft oorlog op mensen. Uh -huh. Ja, dus uiteindelijk komen dat geen vrijheid. Nou, wat is dan vrijheid? Wat staan jullie onder vrijheid? Hoe kunnen jullie als jongeren, als kinderen van 10, 12, 13 jaar, of 11, 12, 13 jaar, omgaan met vrijheid? Nou, een beetje respect, accepteren de anderen, eh, anders zijn. En, nou, dat kwam er echt wel uit. Dat was eigenlijk wel <coughs> verbazingwekkend. Hoeveel kennis, zeer, ja? zeer geïnteresseerd. Zeer ja. geïnteresseerd. Maar verbazingwekkend hoeveel dat men toch aan, aan kennis daarover al in huis heeft. Nou ja. En uh, ja, Vervolgens hebben we dus uh, dat, uh, dat, dat vrijheid even wat uitgediept. En daarna over de Tweede Wereldoorlog verteld. Een aantal voorbeelden uit het boekje gehaald. En uh, even dus herinnerd aan de, de herdenking. Want we hebben ook in de inleiding van het boekje gezet. Het mooiste zou zijn als je die fietstocht. Want die tocht gaat mm -hmm. langs 17 verschillende punten. Op 26 oktober, dus de dag van onze herdenking, zou rijden. Ja. Want de tocht eindigt... Bij, uh, bij het kerkhof, bij de graven van de geallieerde militairen. Mm -hmm. En dan kun je gelijk om vier uur uh, die herdenking meemaken. Uh, mee mm -hmm. Dus alle kinderen hebben ook zo'n boekje gekregen met eigenlijk de opdracht van ons opdracht uh, tussen aan natuurlijk, om uh, dat met hun ouders ook uh, te bespreken en te laten zien en uh, eventueel met opa en oma maar ook daar waar mogelijk om die tocht een keer te gaan rijden. Ja. Uh, een nee, van, die van. Die het Mooiste zou zijn op die 26ste. En dan begin je bij het heem. We beginnen bij het heem. en We hebben er ook voor gezorgd dat het heem vanaf half elf op die zondag tot een uur of uh, één open is. Uh, daar kunnen mensen nog heel even, want het eerste gedeelte gaat even een klein beetje over het oorlogsgedeelte van het museum. Oh ja. ja. En uh, daar kunnen ze dan heel even kijken. En vervolgens die tocht drieënhalf à vier uur uh, fietsen. En uh, daarna uh, eindigen op het kerk mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat men niet op andere dagen nee, nee, toch ook kan, kan rijden. dat kan eigenlijk op elke dag. Kan dat. Ja. Op halve jaar het heem, dat moet dan net Nee, maar zijn. als men op een zaterdagochtend uh, gaat rijden, en dat kan wij van spreken volgend jaar mei zijn. Ja. Zaterdagochtend is het heem open en dan ja. kunnen ze er ook altijd terecht. Mm -hmm. En dus uh, ja, op die manier uh, geven wij die vrijheid ook aan, aan de jongere generaties door. En verhogen we de kennis, Probeer de kennis te verhogen van mensen over wat er in... Wel in de oorlogsjaren in een ja. gebeurd is. En welke offers er gebracht zijn voor onze vrijheid. Ja. Merkt je iets dat, dat er een besef is van dat, dat de vrijheid bedreigd is? Dat, dat er, leeft dat bij, bij groep achter Nee, nee, nee, nee. Dat, dat niet. Ik zeg al, het is net zo vanzelfsprekend als als we de kraan opendraaien draaien, dat er water uitkomt. Mm -hmm. En als we aan de, de lichtknop zitten, dat er dan uh, licht is. Maar op meer een deel van de wereld is dat niet zo. En dat geldt voor vrijheid. Voor ons is dat een automatisme geworden. Ja. We leven in vrijheid. Wij kunnen gaan en staan. waar We willen. We kunnen zeggen wat we willen. We hebben hen ook heel... En dat hadden ze zelf goed in de gaten. Dat er ook spelregels zijn waar je aan moet houden. Dat niet alles niet mogelijk is. Zeggen, niet alles mag. Maar dat je je dus aan die spelregels moet houden. En uh, dat, dat besef was bij hen zeker wel aanwezig. Maar dat er, uh, de vrijheid misschien in gevaar gaat komen... Nee, dat, zo, zo voelen ze dat. Ze nee, nee. niet een beetje te jong voor. Misschien, ja, maar, misschien nog wel. Het zou best kunnen dat, dat, uh, dat, dat ze daar <coughs> te jong voor zijn. Volgens het, het nieuws niet. Is er geen... Ja, twaalf, dat, dat, dat volgens wel. Maar, ja. he, maar ik denk als je de microfoon zou pakken en op de hoogte gaat staan. en daar aan de mensen vraagt: van, voelt u dat de vrijheid in gevaar komt? Nou, dat het merendeel dat ook niet voelt hoor. Nee. Dat idee heb ik. Ja, ja. Of toch nu eens iets hebben van onze democratie is zo sterk. Ja, ja. Dat, uh, dat zal wel nee. niet zo gauw kapot uh, nee. gaan. Ja, ik hoor ook nog tot dat groepje mensen die daar toch aan vast blijven ja, houden. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dat, ja, uh, maar vertel je maar... bijvoorbeeld dat, dat uh, F-16's uh, boven Irak uh, bombarderen en dat dat uh, ook iets te maken heeft met... Uh, met uh, ja, maar Nederland. Dat, dit is niet de eerste keer natuurlijk. Hè. Dat uh, is al nee. zo, zo vaak gebeurd. Ja. Hè. Bij Libië hebben ze allemaal niet gebombardeerd. Maar ook daar vlogen ze boven. Ik, ik heb zelf een half jaar in Bosnië gezeten in 2000. Ik dat, hoe is, je, dat is, uh, je Libanon had gezeten. Nee, in, in Bosnië. En dat is uh, 1600 uh, kilometer hier vandaan. Ja. Ja, daar, daar rij je, we spreken in één dag naartoe. Want mensen ja, rijden alsof... ook uh, soms naar Zuid-Spanje in één ja, keer. Ja, dat, dat, dat is ook bij, bij, bij de voordeur, eigenlijk om het zo maar te zeggen. En ook daar uh, waren Nederlanders dus actief. Ja, ja, ja. Een, een vraagje. Um, hebben jullie alleen met die kinderen gesproken, met de leerlingen gesproken over wat er vooral in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd hier. Ja. Hebben jullie ook daarbij ook een link gelegd naar wat er nog steeds gebeurt, dat er nog steeds ja. oorlog is? De... Als de eerste vraag aan de klas was: ja. uh, wat is oorlog? Wat versta je eronder? Ja. Ja, want dan beginnen ze ja, als twee mensen met elkaar ruzie hebben nou, dat, het gaat echt tussen, tussen verschillende ja. landen naties, meerdere naties, waarbij geweld gebruikt gaat worden ja. dat, en het tweede was van waar zijn op dit moment oorlogen in de wereld ja. Ja, dus dat hebben we dus echt en dan, dan zitten ze met, uh, met IS dan zitten ze met Irak, met Syrië en enkele Afghanistan en waar ze niet op komen is Afrika nee. ja. dat hebben we er dus zelf aangehaald want op dit moment ook 400 mil Nederlandse militairen in Mali ja. maar in, in Congo in Soedan. Ook daar zijn hevige oorlogen bezig. Ja. En dat, dat, dat, dat weten wij eigenlijk niet zo. Dat ja. komt ook wat minder in het nieuws. Ja, dat verbaast mij altijd. Dat, ja. Dat ja. Maar, die dat, maar dat hebben we wel aangehaald natuurlijk. Ja, ja. ja, ja. Dat ja. ze wel ja. een link leggen ja. tussen... Ja, ja. Heel ja. duidelijk. Is, merkt u dat er... Want ja, voor de voor leerling is dit geschiedenis, hè? Ja. Is dit echt uit de geschiedenisboekje. Ja. Ja. Merk je dat leerlingen toch... Dan wat weten van die Tweede Wereldoorlog. Jazeker, ja, zeker. Het verschilt misschien een klein beetje per school. Maar over het algemeen wordt daar toch zeker wel aandacht aan besteed. Uh, nu op dit moment misschien iets minder. Eén school had zich specifiek omdat wij kwamen met ons verhaal daar toch op voorbereid. Maar meestal gaat het een beetje in aanloop naar 4 mei. Ja. 4, 5 mei dat men daar aandacht aan besteedt. Maar uh, er is één school die bijvoorbeeld uh, na de herfstvakantie met de kinderen naar... Uh, kamp Vucht gaat, om ja. daar ook uh, wat te vertellen. Dus je hebt daar ook een heel project van gemaakt, om dat uh, verder, uh, verder uit te diepen. Mm -hmm. he, om daar het facet van de jodenvervolging ook nog eens een keer uh, extra uh, te, te belichten. Het, schrijf ik, uh, het doet wat met uh, familie Dachier. He? Ja, het schrijf ik heeft het, het monument van de familie Daché in Emmastraat geadopteerd. En ook die besteden daar dus inhoudelijk uh, wat meer aandacht aan. aan. Mm -hmm. Wij hebben dat met de, de basisschool De Bron. Die hebben uh, drie of vier jaar geleden het uh, monument en de graven op het kerkhof, uh, het graven van de geallieerden. Militair geadopteerd. En daarom hebben we daar ook pas volgende week. Of deze week de les. Ja. En wat uitgebreider. Want wij gaan dan ook de les met de kinderen naar het kerkhof. Oh ja. Want wij vertellen, ja, jullie hebben dat geadopteerd. En als je gevraagd wat is adoptie, dan weten ze dat. Want dat is, uh, ouders nemen een kindje uit een vreemd land op. Ja, en dan de volgende vraag is, waarom doen die ouders dat? Ja, omdat... ...daar de ouders niet meer waren of ze konden er niet voor zorgen. Nou, jullie hebben het monument en de graven geadopteerd. Waarom? Omdat de familieleden er misschien niet meer zijn... ...of ze te ver weg wonen en niet voor die graven kunnen zorgen. Dus gaan jullie dat doen. Ja. En dan nemen ze mee en dan met een borstel... ...en een beetje onkruid weghalen en borstelzaak schoonmaken. Mm -hmm. En dan hebben ze inderdaad het gevoel... Dat, uh, ...dat ze daadwerkelijk een bijdrage hebben geleverd. En een ja. heel mooi voorbeeld is, want we vertellen dan ook... Uh, uh, een beetje achtergrond over de militair die daar begraven ligt. Daar hebben we wat achtergrond over. Het zijn meestal vliegers. Maar waar zijn ze neergestort? Met wie zaten ze in hetzelfde vliegtuig? En een paar jaar geleden, op de dag van de herdenking, ongeveer twintig minuten vooraf. kwam er een van de jongens van die klas die daar dat, uh, op dat moment geweest was. met zijn ouders naartoe en die had een klein potje bloemen bij. Ja. En die ging naar het graf wat hij had schoongemaakt. En zei ja. tegen zijn vader en moeder, kijk pap, mam, dit is mijn soldaat. Ja, ja, soldaat. Oh, ja, ja. Dus ja, ja. dat maakt dan wel indruk op die kinderen. Ja, ja, ja. ja. Maar denk je sowieso niet dat, dat als je de verhalen vertelt, dat dat nog steeds indruk maakt? Ja, zonder ja. meer. Op het moment dat je, zeker als het gaat om, om, om mensen die eh, omgekomen zijn. Eh, ook golenaren. En, en, een, een voorbeeldje eruit pakken bij Molen de Visser. In, uh, achter het gemeentehuis in de Modestraat. Dat werd gebruikt de molenberg als, als schuilkelder. Zeker mm. de laatste drie weken van de beschietingen uh, toen Grollen bevrijd moest worden. Een mevrouw woont er in de molenstraat met acht kinderen en uh, wil dus naar die molenberg ook toe. Maar is bezig met het jongste kind een schone luier aan te geven. En stuurt de rest al vooruit, maar een meisje van zes blijft nog even bij haar. Nou, daarna rent ze ook naar die molenberg en vlak voor die berg wordt ze getroffen door een granaat. Ja. Zij overlijdt, het meisje van zes overlijdt en het babytje wordt levend uit haar armen gehaald en... Ja. Die leeft dus nog en woont hier in Goorlen. Ja. Ja, ja. Op het moment dat je dat vertelt is het doodstil in die klas. Ja. Ja, dus dat, dat, dat heeft echt impact. En, uh, <kuggen> maar ja, op een gegeven moment dan komen ook de, de vingers omhoog. En dan heb je een bepaald verhaal verteld. En dan ja, mijn opa heeft dit meegemaakt. En oh, ja. mijn, ja. En mijn uh, buurman die heeft ook onderduikers gehad. En dan ja, hebben ze allemaal ja. een, een, een verhaal meegemaakt. Mm -hmm. En dat is ook wel leuk. Jazeker. Ja, ja. Ja. Maar toch, ik denk dat die generatie inderdaad grootouders hebben die de oorlog waarschijnlijk niet meer hebben meegemaakt. Nee, nee, dat, uh, dat niet. Maar ja, misschien hebben ze nog een, een, een overgroot vader. Ja, het, het leven. Ja, ja. Ja. Mm -hmm. dat, uh, dat, dat kan wel. En soms komen daar ook nog wel verhalen uh, over, ja. over los. Mijn overgrootvader heeft ook in de oorlog gevochten. Ja, maar ja. ik denk het besef dat ook in Nederland oorlog is geweest... dat dat, dat wat dichterbij brengt. Eh, ja, maar dat, is, dat is heel moeilijk, heel ja, moeilijk voor die de kinderen maken. te bevatten. He, wij kunnen dat als volwassenen misschien nog wat, wat, wat makkelijker... maar voor die kinderen is dat heel moeilijk. Ook ja, het niet vrij zijn. He. Ja. Op het moment dat je vertelt dat er in de oorlog uh, geen scholen waren op bepaalde momenten... omdat die, die werden gewoon in beslag genomen door de want er waren mooie gelegenheden om daar een uh, commandopost in te maken... Of, of, of, uh, militairen te legeren. Ja. Uh, dus worden. Je mocht niet, uh, geen vereniging hebben. Je kon niet zomaar even naar de muziekschool of naar de voetbalclub of naar de scouting. Ja, ja. Uh, uh, televisies waren niet, maar radio's, die moesten worden ingeleverd. Hè? En dan moest je stiekem naar Radio Oranje luisteren. Nou, die verhalen vertellen we. En dan begint het een beetje te te krijgen van je mocht niet zo gek veel. Als het donker was, mocht je niet meer buiten komen. Mm -hmm. uh, dus al, al die dingen, die beperkingen, die onvrijheid, ja. die, die kennen ze nu niet. Dat is... Ja. Heel vreemd voor We moeten ze echt uit de verhalen kennen. Ja. Ja. Gelukkig maar. zijn beide... ja. uh, Heb je ook iets verteld over uh, die bond van wapenbroeders? Ja, in het begin dan, wij waren daar, uh, wij en ik zeg elke keer wij, maar dat is ook uh, Hans, uh, Kroes, Hans Kroes. Want je hebt in, je leiding, in ja. je leiding gezegd dat wij het geschreven hebben. Ja. Maar we hebben het niet geschreven, we hebben het samengesteld. Ja, dat is goed. Want het is uh, ja. allemaal uit bestaande literatuur Romme, ja. gekomen. Dus we hebben het samengesteld. Maar ja. Hans Kroes, onze secretaris, uh, die uh, samen met mij die lessen verzorgd heeft... En wij waren in ons tenu van de Bond van Wapen. Ja, daar waren jullie in je tenu. Vragen ja. de meisjes niet of er ook wapenzusters zijn? Nee, dat vragen nee. ze niet. Vraag ik nog eens. Oh, we hebben ja. niet zoveel ja. net uh, oh. Ja, nou ja, jawel, goed yes, jawel. Jawel. Ja. Meer dan 10% van de huidige krijgsmarkt bestaat er ja, Vrouwen. Momenteel, maar ja, momenteel. Ja. En vroeger had je ook al hè, de, de, de, de Marva. De de Marva de en, uh, ja. Maar dat was, ja, maar mindere, was in mindere mate. Nee. Ja, maar nee, het was in mindere, in mindere nee. mate. Het nee, nee, nee, ja. nee. was in mindere mate. Nee, dat was in mindere mate. Maar... Er zijn dus zeker vrouwelijke wapenbroeders, ja, wapenzusters. Ja, maar je noemt ze allemaal gewoon wapenbroeders, ja, ja, ja. Ja, de directeur van de school kan ook een directrice zijn. Ja, ja, maar maar wel, wordt wat ingewikkeld wordt als je... Maar, nee, maar ja, wapenbroeders, wapenzusters, dat, dat ja, maakt niet Maar die ja. zijn er genoeg. Want, die zijn er wel, ja. ja. Want uh, dat is het, uh, het, het grote voordeel van onze bond. Er zijn ontzettend veel veteranenorganisaties. Hè, ja. uh, ik geloof iets van rond de 50 of 60 in Nederland. Ja. Maar dat komt, die dus zijn meestal gerelateerd aan een bepaalde missie. Ik noem iets uh, Nederlands-Indië, of aan Korea, of aan nieuw Guinea, of aan Libanon. Of ze zijn eenheidsgerelateerd. Bijvoorbeeld een bepaalde eenheid is uh, op uitzending geweest naar Bosnië... en die hebben een, een, een reunievereniging, een, een veteranenvereniging eigenlijk opgericht. De bond voor wapenbroeders is heel breed. Daar kan uh, elke militair, dus huidige militair of oud-militair... of veteraan die gediend heeft bij defensie... of dat hij van de luchtmacht is, van de marine, of van de landmacht... of van de uh, marine, dat maakt niet uit... kan lid worden van die bond, dus... Bijna iedereen die bij Defensie heeft gewerkt uh, of werkt, kan daar uh, lid van worden. Peter van Oem bijvoorbeeld ook. Ja, uh, die, ja, die dat, zal ook... dat is zeker ook een veteraan. Ja. Ja, die heeft meerdere missies meegemaakt. Maar ook de mensen, en wij hebben dus ook leden, die dus uh, geen uh, veteraan zijn. Dus niet op uitzending zijn geweest, die geen missies hebben meegemaakt. Maar uh, bijvoorbeeld uh, in uh, 1980 dienstplichtig zijn geweest. Maar die zeggen van, ik vind het een hele mooie organisatie. En ik voel me daar uh, wel, uh, wel bij thuis. Ja, en, die, ja. en die worden lid. Uh, hebben jullie een apart uniform of draag je ja, het uniform van destijds van, van je wapenonderdelen? Nee, nee, niet het uniform van destijds. Uh, we hebben een, Het uniform is een grijze broek en een donker uh, jasje. Het kan donkerblauw zijn of zwart, Colbert, wit overhemd met de das van de, de wapenbroeders. En op het borstzakje zit dan het embleem van de wapenbroeders. Waarbij dan wel het onderscheid kan worden gemaakt met het hoofddeksel, de baret. Uh, als je het neutraal wilt houden, dan draag je gewoon een zwarte baret met daarop eigenlijk het baret embleem van het onderdeel waarbij je gediend hebt. Maar bijvoorbeeld een, uh, een, die onder, iemand die onder VN-vlag uitgezonden is geweest... die een blauwe baret heeft, draagt een blauwe barret. Oh ja. uh, iemand met de luchtmacht, uh, Hans Kroes heeft heel lang bij de luchtmacht gezeten... draagt zijn luchtmachtbaret. Oh. Uh, er zijn uh, mensen die uh, bij de, in de Sinaï, bij de steenrode baretten hebben gezeten... die dragen hun steenrode barret. Mm -hmm. uh, dus aan de baret. Dat is een hele schakering van verschillende oh, ja. kleuren en, je... en, en emblemen van het onderdeel waar ze bij gezeten zijn. Ik zie ook altijd, als ik jullie in uniform zie, ook heel veel van die medailles. Zegt dat ook iets van het, wel, welke rang je gehad hebt in het teken? Nee, Nee, het <lacht> heeft niks met rang te maken. En dat is ook het mooie, de rangen die zijn ja. bij ons niet te zien. Hè? Nee, dat dus, uh, de vraag, ja. Of dat iemand, uh, je spreken kolonel of generaal geweest is of gewoon soldaat, dat, dat, dat maakt niet is, uit. Ja. Wij zijn allemaal ja. uh, gelijk. Maar de, de onderscheidingen, ja. dat zijn dus onderscheidingen die je uh, gekregen hebt. Hè. Uh, kijk, op het moment dat ik terugkwam bij Bosnië, kreeg ik twee onderscheidingen. Eén van een NATO-medaille en een uh, medaille van, een herinneringsmedaille van de minister van Defensie. Ja, ja. Maar uh, ook andere burgeronderscheidingen: een, een, een, een, een lintje van de koningin. Uh, dat kan daarin zitten. Een, een, een bepaalde sportmedaille van het NRC, NSF, als je daar een bepaalde sportprestatie heeft, daar kun je dus een medaille voor krijgen. Ja. Nou, dat kun je dus daarbij okay. op laten maken. Hè, dus, okay. Er zijn dus verschillende. Er zijn verschillende. Vierdaagse zo vaak gelopen, de Vierdaagse medaille, die, ja. die kun je daar dus ook bij scharen. Ja. Ja, alleen ja, tegenwoordig, de huidige militair die is uh, valt zo vaak op uitzending. Uh, we hebben pas alleen een keer met, uh, met iemand gesproken en die is 33 jaar en die is net terug van zijn derde, derde uitzending mm. uh, Mali geweest, Irak geweest en in Afghanistan Zo. geweest ja. uh, dus uh, dan ben je nog maar 33 jaar ja. uh, dus wat dat betreft uh, de huidige militair komt steeds vaker in aanmerking om uh, uitgezonden te worden en die krijgt dus ook elke keer dan minimaal twee uh, medailles dus uh, ja, we hebben er bij ons ook eentje bij zitten die ik geloof, vijf keer uitgezonden geweest Hij is nog steeds actief dienend militair en uh, ja, die, uh, dat loopt bijna voor zijn hele borst. Ja, ja, ja, dat die ziet er als Sovjet uit uh, ja, bijna. Ja, ja, ja, ja. Dat, uh, ja, dat kan voorkomen. Dat kan voorkomen. Ja. Ja. Uh, hoe sta je in die discussie uh, over uh, de herdenking 4 uh, mei? Wie moet er herdacht worden? Dat is altijd een heel groot probleem. Um, en ik, ik, heel even een heel klein zijstapje... Um, mijn vader was, uh, is inmiddels overleden, bijna tien jaar. Maar die was ook wapenbroeder. En heeft in 2003 hier het initiatief genomen om op uh, 27 oktober... een herdenking te doen bij de graf van de gardiëren militairen. Waarom? Omdat in Goorlen dat niet gebeurde. Maar in alle omliggende plaatsen, waar wij dus als wapenbroeders uh, vaak als gast aanwezig zijn... Uh, gebeurt dat wel. In Goorlen niet. En we hebben dat toen uh, twee jaar gedaan. En vervolgens... Uh, omdat dat voor ons eigenlijk de kosten te hoog werden, want we hebben maar een heel klein uh, budget. Uh, hebben we dat aangeklaagd bij de gemeente en bij het 4-5-Mei-comité? En toen kregen we als antwoord in, op advies van het Nationale 4-5-Mei-comité: doen we dat niet, want wij herdenken alle gevallen op uh, 4, 4 mei. Mm. Uh, als je de site van het Nationale 4-5-Mei-comité bekijkt, daar staat: wij herdenken alle Nederlandse slachtoffers. Ja. Vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog. En uh, dat is iets anders dan dat je de geallieerden ja. mee herdenkt. Mm -hmm. ja, dus dat is een heel groot verschil. En wij hebben dat aangebracht. Maar toen werd, kreeg ik dus antwoord. Ja, maar wij gaan op 4 mei ook langs de geallieerden. Langs die graven. Dus ja. we pakken ze dan toch wel mee. Oh zo. Ja, ja. Dus oké. Okay, maar wij hebben dat uh, een aantal jaren even laten rusten. En vervolgens hebben we dat als bestuur, uh, geloof vijf of zes jaar geleden weer opgepakt. En uh, met een beetje kunst- en vliegwerk en wat uh, gratis steun van een aantal mensen kunnen we die organisatie toch uh, opbrengen. En uh, proberen we toch elk jaar die, die herdenking te organiseren. Zowel hier in Goorlen als in Tilburg. Want daar doen we het dan op 27 oktober op Kerk of Vredehof. Want daar liggen 76 galerden begraven. Ja, maar op 4 mei werd ook steeds meer gezegd... ...alle, alle die oh. zich hadden ingezet bij humanitaire acties en alles, dat weet ik veel. Ja. Ja. En, en daarvan zegt het comité, ja. dat moeten we niet gaan doen. Ja, dat is voornamelijk omdat er bepaalde... Uh, ...ik denk de ouderen, de, de generatie die de oorlog heeft meegemaakt... ...en ook vanuit, uh, vanuit dacht ik, vanuit uh, Joodse kringen komt dat... ...die willen specifiek eigenlijk alleen de mensen van de Tweede Wereldoorlog herdenken ja. op 4 mei. Uh, als je dat zou doen... Ja, daar zou je voor kunnen kiezen. Maar dan moet je een ander moment, denk ik, pakken. Om alle mensen die uh, hun leven gelaten ja, hebben. in ja, ja. dienst van de vrede. Uh, om die op een ander moment te herdenken. Ja. Maar ja, dan ga je daar weer een apart moment voor creëren. Moeilijk weer. Ja, en, en, en, en waarom laat je dat dan niet gewoon zo? En zeg je: we, we doen dat in één keer. we herdenken. Ja, en alle, alle slachtoffers ja, alle vanaf. 4 mei, vanaf 10 mei 1940 tot, tot heden ja, ja. Ja. Ja, en ik, ik wil daar zelfs nog eens heel ver in gaan. Uh, je zou daar bij wijze van spreken Stan Stoorjeman's ook bij kunnen rekenen want die is ook door ja, oorlogsgeweld omgekomen inderdaad zeg, ja, in Grozny ja, met de, die is ook door die, oorlogsgeweld het hinein, ja, ook door oorlogsgeweld is die omgekomen ja. Ja. Ja, dus ook die heeft zijn leven dagen later ja. Ja. Ja, en uh, moet je dat allemaal apart gaan herdenken, dan krijg je zoveel herdenkingen ja. Ja. Dus ik ben voorstander van om het gewoon allemaal. Breed toch te herdenken. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Op 4 mei. Op 4 mei. Ja. Nationale dode herdenking. Ja. Ja. Ja. Zo heet het ook. hè ja. En uh, apart aandacht, dus op 27 oktober, wanneer Golen bevrijd is. Ja. En, en, en dan voor ons is dat meestal dan 26. 26, 26 ja. is dat uh, voor jullie meestal het geval. En dat staat ook in het boekje: men kan dat. Uh, ja. Die tocht die is 21,5 kilometer. Ik ga weer heel even naar het boekje toe. Mm -hmm. 21,5 kilometer. Uh, jammer genoeg moeten we, dat hebben we ook ingeschreven... de mensen over een paar uh, wat minder goed begaanbare paden laten gaan. Als het uh, geregend heeft, uh, omdat we zo ook per se langs de gijzelaars uh, willen gaan. Ik heb dat ergens een keer in een interview gezegd. Heel veel mensen weten dat er in Goorle gijzelaars zijn omgebracht. Dat dat ergens op proper over is. Maar mm -hmm. waar dat is, ze zijn er nog nooit geweest. Nou, daar laten we ze ook naartoe. Uh, het is naartoe. Ook niet zo makkelijk te vinden. Hè? Nee, te vinden. het is vaak moeilijk te vinden. Ja. Maar wij gaan ook ja. niet via de route die normaal aangegeven staat. Uh, ook al omdat dat een hele slechte weg is, maar we laten de mensen vanaf Nieuwkerk doorfietsen tot bijna aan de grens. Daar dan linksaf, en dat nou, is een ja. veel, veel beter begaanbare weg. En dan kom je daaruit. Ja. Uh, maar vervolgens laten we ze naar Brehees uh, rijden. En dan heb je net voor Brehees, heb je ook een paar honderd meter, een vrij slecht stuk. Als het droog is, is het mulzand. En als het nat is, dan zijn het plassen. Ja. Want op Rehees, daar liggen nog steeds drie vliegtuigmotoren in het weiland... waar normaal boerengolf gespeeld wordt. Omdat daar alleen kerst neer is gestort. Mm -hmm. ja, ook daar verhalen over. Maar dat is niet te zien, hè? Dat is niet te zien. Nee, nee, dat zit er dat echt... Dat zit diep in de grond. Ja. En dan laten we ze via het eerste schoor... bij de Poppersweg... Uh, en dan vooral bij het bruggetje... want daar is dus heel veel uh, gevochten... <coughs> dan gaan ze verder... en dan uh, komen we bij de Parallelweg nummer 6, waar Jo Hoogendoorn nu woont, dat uh, daar is een bom opgevallen. En daar is familie van Nuenen, vader moeder en drie kinderen in één klap omgekomen. Mm -hmm. Laten we ze doorgaan tot achter de kerk waar kapelaan Denissen op een mijn, een op een mijn ja, trapte om uh, daar uh, een, een burger die ook op een mijn was ja. getrapt uh, te redden eigenlijk. Ja. En vervolgens uh, diezelfde avond in het ziekenhuis van de Fraters uh, overleden is. Uh, ze, ze gaan uh, naar de voorkant van de kerk, waar dus het monument is waar Goorlenaren en Goorzen namen op staan. Dan gaan ze door naar, door de Kerkstraat naar het Hufke, waar uh, Jan Brok woont. Mm -hmm. uh, vooraan op de weg. En, uh, ja, Die hebben dus ook offers gebracht ja. in, het, uh, in het verzet. En dan gaan ze door naar uh, de Abkoverse dijk. Daar was vroeger het huis Het Lo. Het staat er helemaal niet meer, maar daar is ook een, uh, een bom of een vliegtuig opgevallen. Dan langs de familie gewoon in de familie Dacier. De, de molen vervolgens. Het Vraterhuis, want het Vraterhuis wat nu bibliotheek is, heeft... En is het hoofdkwartier geweest van Engelsen. Het is hoofdkwartier van het Nederlandse militair geweest. Het is hoofdkwartier van de Duitsers geweest. Ja. En het is vooral uh, het eind van de oorlog. En tot uh, een heel stukje na de bevrijding van Goorlen is het een militair hospitaal geweest ja. van Engelsen. Want hier in Goorlen liggen ook uh, galieerden die in 45, in maart 45 zijn overleden. Ja. Terwijl Goorlen lang bevrijd was. Ja. Ja. Maar die zijn gewond geraakt ergens bij gevechten aan de Maas. En hier naar uh, gehoorlijk gebracht, omdat hier een uh, militair hospitaal was. Ja. En hier overleden. Vandaar ja. dat ze hier ook begraven liggen. Mm -hmm. Dat is uh, de tocht die. Uh, ja. ja, goed dat je het uh, nog ja. even beschrijft. Ik heb hem even een, een beetje door de grotten gelopen. een indruk van uh, hoe ja. we dat. Ja. Uh, hoe we dat ons moeten voorstellen. Het boekje, zeg je, is inmiddels al uitverkocht. Ja, nou, het is niet verkocht. Nee, wij hebben, goed, wij hebben, wij, wij hebben het is het, wij hebben, term, want het ja, is gratis. Ja, uh, we hebben het geluk gehad, we het geluk gehad dat, er, uh, dat we voldoende sponsors vonden... waardoor eigenlijk voor uh, 95% het boekje door de sponsors betaald is. Ja. Uh, en daardoor hebben wij gezegd, we willen het zo laagdrempelig mogelijk doen. Ga je er 4, 5 euro of 3 euro voor vragen, dan houdt het toch misschien mensen tegen. Laagdrempelig. Uh, ...om de mensen daarbij te betrekken. Dus we hebben gezegd, we gaan het gratis weggeven. We leggen het ook niet neer bij een, uh, een bibliotheek of bij, bij GBG of waar dan ook. Want dan heb je de kans dat mensen het, omdat het gratis meenemen... ...thuis doorbladen en dat gaat bij het oude papier, want het interesseert me niet zo. Nee, Door bij Hans Kroes of bij mij de mensen te laten komen aan huis... Hebben we gezegd, van, dan doen ze in ieder geval een, een beetje moeite ervoor. Heb je daar ook de meeste af kunnen geven? Nou, de meeste zijn naar de scholen. 300. Maar stel dat je toch nog zo'n boek Ze zijn daar niet meer. Nee. Nee, nee. Dus nee. Dan... Maar we gaan... Op een andere manier aan de Nee, maar ja, dat kan. Ja. Uh, we zijn nu bezig, uh, maar daar zijn we pas vanmiddag eigenlijk mee begonnen. Maar ik weet nog niet 100% of dat het gelukt is. Om een aantal boekjes, zowel hier in de vast in de bibliotheek te krijgen. Als in Tilburg in de bibliotheek. Ja. Zodat mensen het boekje gewoon kunnen lenen bij de bibliotheek. En de route kunnen gaan rijden. Ja. Uh, we zetten ook nog een, uh, even een artikeltje in het Goorse Belang. Ik weet niet of dat, dat voor woensdag nog lukt. En anders volgende week. Dat... Uh, als er nou echt heel veel mensen zouden zijn die zeggen van we willen het boekje toch nog, uh, toch nog hebben. Uh, dan moeten ze dat bij ons uh, melden. En dan kunnen wij op een gegeven moment overwegen tweede. of we nog een, uh, een tweede druk laten maken. Ja, ja. Maar dat, dat is voor ons financieel natuurlijk. Ja, moet ja, het wel een was... beetje haalbaar zijn. Ja. Hè, dus dat moeten we allemaal bekijken. Daar, mm. daar kan ik helemaal geen toezegging over doen. Maar dat is ook een beetje afhankelijk ja. van het aantal uh, mensen die nog zo'n boekje willen, willen aanschaffen. Maar uh, ja, we zijn uh, aan de scholen al 300 kwijt. Bij de uh, presentatie en het eerste exemplaar aan de burgemeester... Uh, zaten er meer dan 100 man in de heemschuur. Dat is ja. er nooit zo vol geweest. Ja. En daar waren we al 200 kwijt. Dus dat was al ja. 500. En in de laatste week hebben we die andere 250 aan de deur kwijtgeraakt. Het is dus uh, een groot succes uh, ja. voor de Bond van ja. Wapenbroeders, voor jullie. Jan Schrijver en... Uh, Hans Kroes. Ja. ja, die presentatie overigens, daar wil ik nog van kwijt. Uh, dat, uh, dat ik hem zeer zinnig vond en, en uh, zeldzaam uh, goed. Kort werd er gesproken door jou, door ja. de burgemeester. Ja. Werd niet lange verhalen opgehouden. Kort maar krachtig. Uh, dat was een, een hele goede bijeenkomst. Ja, zeker. En ook de entourage was heel mooi. Ontourage was ook heel mooi. Ja, want die, uh, ja, dat, dat spreekt toch iets over die oude schuur. We hadden ja. ook gasten van buiten gehoord, wapenbroeders uit Limburg. En die waren uh, behoorlijk onder de indruk. Ja. Ja. Goed, Jan, dankjewel voor uh, jouw ja, graag, verhalen, ja. voor jouw bijdrage aan deze Godse Kringen. We gaan zeker naar een stukje muziek. Nou, ik, ik zat er net te denken. Is al, uh, hebben we nog tijd voor Jawel, muziek? Jawel, dat hebben we wel. Ja? Ja, wel. <laughs> Oké, okay, nou dan heb ik inderdaad Gerard van Mazakkers uitgezocht. De boom. Ik heb mijn pyjama aan Maar ik hoef nog niet naar bed Onze vader zit te werken Heet de radio zachtjes aangezet Mag ik komen kijken papa Kijken wat je doet Hij zei jongen en kom maar hier op mijn knie, kom eens kijken wat ik zie. Hier komt het water, daar een boom. Hier komt een trap, vooruit uitzicht naar later. Hier komt de schaduw, daar het licht. En Later wordt de Heer een prachtig gezicht. Op de tafel ligt een tekening, hij zei, dit is een platte grond. Het is een huis en voor de mensen die daar wonen, kijk ik wat er rond hem heen komt. Papa, kunt er ook de lindenboom? Net zoals bij ons, hij zei jongen, voor de huis, er komt een lindenboom. Ik zet hem zaden in de grond. Hier komt het water en daar dien boom. Hier komt een trap en voor het uitzicht naar later. Hier komt de schaduw en daar het licht. En later op, op de heer een prachtig gezicht. Onze vader is onze lieve Heer, op de vierkante meter, maar van onkruid en luizen en zo meer, dan moest onze vader niks weten. Onze vader is doodgegaan, de mooie lentendag. Onze lieve heer had een tuinman nodig, logisch dat hij aan onze vader dacht. Maar hier staat die grote boom, die hij ook heeft geplant. Die groeit tot aan de hemel. En die wortelt in het zand. Hier is het water, daar die boom. Hier is de trap, daar het uitzicht van later. En hier is de schaduw en daar het licht. En dit blijft altijd een prachtig gezicht. Ja, Goldse Kringen. We gaan verder met de, de Wereldwinkel. Hans Sweep en uh, Frank van Os zijn als gast hier. Uh, wat is er met de Wereldwinkel aan de hand? Uh, problemen, Hans? Ja, financiële problemen. Financiële problemen. Ja, ja het, het is net uh, alsof de, de uh, financiële crisis nu toe begint te slaan. En dat is eigenlijk al vanaf het begin van het jaar zo. Dat hebben ze toch een, gemiddeld een... een ...een uh, 200 euro minder omzet per week hebben. Mm -hmm. En uh, dat betekent dat je dus minder inkopen kunt doen... ...maar minder inkopen betekent minder spullen in de winkel en minder verkopen. Dus dan kom je op een gegeven moment in een bepaalde cirkel waar je bij niet meer uitkomt. Ja, uh, Financiële crisis mensen hebben minder geld om uit te geven... Ik denk het. En kijk, en het blijft toch een beetje een luxe winkeltje in die zin. Het is een cadeauwinkel. Ja. He, ondanks dat het dus een uh, niet commerciële winkel is. Maar ja, de mensen die draaien er dubbeltje ook drie keer om. En voordat ze dus uh, het uit kunnen geven. Ja. Daarnaast is het ook zo dat we sinds anderhalf jaar denk ik intussen. He, uh, ook belasting over de btw moeten betalen. Wat we nooit, uh, voor die tijd nooit hoefden. Dus dat is ook nog eens een keer een flinke uh, hap uit de begroting. Belasting over de BTW? Uh, ja, hoe moeten we uh, de BTW afdragen? Dus BTW-afdracht mm -hmm. over de verkoop. Is nooit geweest voor wereldwinkels, maar uh, sinds uh, ja, zeg maar ruim anderhalf, twee jaar ongeveer moet dat. Oh, je bedoelt uh, btw afdracht uh, dat is nou een verplichting en, en dat was voorheen ja, niet. Je, ja, dat ja, ja, was vroeger ja, niet. Ja. Ja. Nee, nee, nee, nee. nee. Ja. Dus dat is er ook weer bij gekomen, dus ook zo'n gemiddeld 300 euro per, uh, per kwartaal, zeg maar, mee kwijt. Ja. Ja. Het is eigenlijk een uh, cadeauwinkel uh, geworden. Vroeger, uh, nou, ja, misschien trade... nog steeds had je de fair trade, de eerlijke handel en uh, nee, maar dat is koffie nog, en suiker. He? Ja, maar dat is nog steeds, kijk, we hebben gewoon een hele een, een afdeling voet. Waar de wereldwinkels mee gestart zijn vroeger. En van Liverdale zijn daar artikelen uit derde wereldlanden bijgekomen. Die gemaakt worden door de mensen daar ter plekke. En uh, de importeurs, waar wij dan onze spullen kopen. Die hebben connecties met mensen die daar uh, werken. Dus dat kunnen uh, coöperaties zijn, kan een dorp zijn, kan een familie zijn. En die daar dan een eerlijke prijs voor betalen. Mm. En, uh, ...en wij verkopen dat in de winkel... zodat die mensen op een gegeven moment een beter leven krijgen. Ja. Maar het, het zijn dus... ...de mensen komen bij ons om een cadeautje te kopen. Ja. ja. Wel met in hun achterhoofd, heel bewust... ...omdat het dus... Voor een goed doel is, zoals ze het dan zeggen. Ja, dat dat, is er nog steeds bij klanten. Of ja. gaan ze het ook ja. wel zien als een exclusieve winkel met bijzondere Nee, nee, nee, nee het blijft toch dat ze dus inderdaad komen ja. kopen. van, Want jullie, we weten dat jullie dus uh, die mensen steunen daar. En daarom komen we hier kopen en gaan we het dus niet ergens anders. Want ik bedoel, als je nou alleen maar al kijkt naar die Tonen Jocoloneli, die we nu dus hebben... Yeah? Die is bij Albert Heijn, ja dat is chocola, chocola. Oh chocola. chocola Maar die is bij Albert Heijn bijvoorbeeld 50 euro goedkoper dan bij ons oh, Maar ja. die kopen dat met grote hoeveelheden in en, en, en zullen waarschijnlijk een grote korting bedingen Ook nog eens een keer Maar mensen komen toch heel bewust bij ons kopen Ja ja. Dus, uh, merk je dat het aantal ja. uh, klanten afneemt ik bedoel die groep die uh, die, die, uh, die kopen dat dat, of, of, ja, dat dat afneemt of dat dat gelijk blijft of dat, dat uh, is dat heel ja, moeilijk dat te zeggen Dat is moeilijk te zeggen het is, uh, we hebben heel veel kijkers ja. en soms komen ze ideetjes op doen en dan komen ze er later op terug en, en uh, um, maar ik durf het zo niet te zeggen ik ben ook niet iedere dag in de winkel dus ik mm -hmm. weet het niet precies maar het wisselt ook zo. Hè, er zijn ochtenden bij dat er dus niks verkocht wordt. En dan smitten ineens heel veel. En er zijn dagen bij dat we voor 2,80 euro verkopen. Op een hele dag. Ja. Dus het is... Nee, het is uh, nee. nee, En daar word je dus niet echt vrolijk van. Nee. nee. Ja, ik zit hier met een beetje slecht bewustzijn. Want ik kom er eigenlijk nooit. Dus, uh, ja. En terwijl... Ja, het, is, het is een winkel wel. die, uh, die ik wel. idealen verkoopt. Hè, en... en uh, ja. Dat, dat is sowieso, denk ik, slechte handel, of niet? Wat is slechte handel? Nou, ideale verkopen. Nee. Nou, het is geen ideale verkopen. Het is gewoon uh, de mensen duidelijk maken hoe goed wij het hebben. En dat wij die mensen daar uh, ook een beter leven willen geven. Zodat de kinderen naar school kunnen. Dat de kinderen medicijnen krijgen. Dat er geen kinderarbeid is. Want zo gauw als wij merken dat ergens kinderen uh, bij betrokken zijn... dan gaat het bij ons de winkel uit. Ja, maar wat, wat doe je nou met mijn slechte bewustzijn? Want ik weet dat natuurlijk ook allemaal. En toch ga ik niet kopen. Ja. Ja, ja, dat weet ik ook niet. Ja, nou, ik denk, denk dat... Ik ben ja. uh, ook zo'n snuffelaar. En ik kom ja. wel in de wereldwinkel. Ik heb vroeger jaren gewerkt ja. als winkelierster. Dus ja. Ik, ik, ja. ik weet precies... was jouw entree in Kolen, zeg je wel eens. Hè? Dat was mijn entree in Golen, Daar Kolen... heb ik mensen leren ja, kennen. kennen in de wereldwinkel. Ja. En ik heb er nog steeds contact aan over gehouden. Dat snuffelen ja. in die winkels is altijd al geweest. Want het was altijd... Voor, veel, voor groepen mensen werd het gezien als een winkel. Met mooie, exclusieve spulletjes. Als je iets origineels hebben, ging naar de wereldwinkel. Ja, wij waren ja. toen nog zo fanatiek bij iedere pak koffie. Dat hele verhaal van Max Havelaar vertelde je erbij en ook productinformatie. Dat zal nog zo productinformatie zijn. Hebben productinformatie hebben Productinformatie. We ja, ja, niet over de koffie en de thee, maar wel als ja, iemand ja. op een gegeven moment een Proud Lady komt kopen. Ja. Of een, een, uh, een, een um, nou, we hebben de oneindige knopen. Dat is van zeepsteen. Dat is een, bepaalde, een bepaald uh, beeldje wat je neerzet. Daar hebben we dan productinformatie over wat de mensen meekrijgen. En wat ze heel fijn vinden, ook bij Boeddha's. Dick park boeddhas, slanke Boeddha's. Wat dan dus, voor een Boeddha type is. En, en, uh, juist. Ja. Maar ik denk en, ook dat, dat, dat het ook te maken heeft dat je misschien niet iemand bent die makkelijk winkeltjes binnenloopt om te snuffelen. Want dat gebeurt natuurlijk Je, loopt ja, de je klopt, ziet bijzondere dat, dingen. Dat is leuk, dat is daar. Met spulletjes en zo. Ja, ja, ja, ja. ja, ja hoef je ja, dingen ja, niet. Ja. Ja. En vroeger verkochten, ja. ja. verkochten wij ook kleding. Verkochten wij ook kleding. T-shirts. Maar. Er zijn nu tegenwoordig allerlei alternatieve vertreedkleding ja. en ja, dat heeft een wereldwinkel niet. Wat is de gemiddelde leeftijd van de kopers, van de klanten? Oh, dat is heel wisselend. Heel dat is het niet alleen wisselend. ouderen of zijn het ook veel jongeren? Nee, nee, nee, er komen zeker ook jongeren in de winkel, vooral jongeren die, die uh, voor hun ouders, maar ook... Uh, uh, voor uh, vriendjes, voor de je van school uh, artikels komen kopen dus we proberen dan ook de prijzen zo, ja ik zal het zeggen van, van 5 euro tot 100 euro hè? dat is uh, heel variabel en, uh, en het zijn inderdaad unieke artikelen die je dus in een gewone winkel niet koopt en daarnaast is het zo dat we bij ons allemaal met vrijwilligers werken maar Hoe weet hoe de gewone burger of de burger uit het regio dat er unieke artikelen verkocht worden bij de wereldwinkel? Kennen men de wereldwinkel? Nou, er komt iedere week, uh, uh, staat er in ieder geval een gooltje en bijna iedere week een artikeltje in het Gooltes Belang. Ja. Wat een collega voor ons schrijft met uh, uh, een foto van een bepaald nieuw artikel wat we hebben. En dan uh, schrijft ze daarbij waar het vandaan komt, welke importeur dat het is en wat die dan weer betekent voor die mensen uit die regio, bijvoorbeeld uit Mexico of weet ik wat. Ja, de website. Maar jouw vraag ja, is er nou, naar naar uh, publiek en nou, de dus, publiciteit. Publiciteit. Hè? Kijk, een bedrijf, de meeste bedrijven die, die hebben acties en dergelijke, ja. noem maar iets. Dus als je de publiciteit zoekt, onbekend is onbemind. Dus als mensen de wereldwinkel niet kennen of de producten niet kennen, dan zal men uh -huh. ook niet binnenlopen. Maar het is inderdaad omdat het heel specifiek is, moet men daar gericht en doelbewust naartoe gaan. Dus ja. dan moet je ook proberen de mensen... Ja, maar dat gebeurt dus dan met die artikelen, dus rijken. in het gehoord ja, ja, ja, ja. ja. En daarnaast op scholen. Website, website niet vergeten. En we hebben een ja, website een, sinds een kort, waar website. dan ook uh, ja. mensen op kunnen klikken... en precies allemaal kunnen zien de nieuwe artikelen die we in de winkel ja. hebben, aanbiedingen die we hebben. Ja. Uh, als we een actie hebben, dan komt het met grote letters op de raam van de winkel ook. Uh, scholen komen bij ons informatie opvragen, dan geven we dan ook artikelen aan om te laten zien. We zijn actief bij de Gulden Akker. We hebben bijvoorbeeld... Uh, de laatste twee jaar vormse projecten... Uh, oh, ja. uh, gestalte gegeven in de omgeving van Alphen en, ja. en Kaam. Waar we dus uitleg gaven over wat de Wereldwinkel precies betekent... en wat je dan voor die, ja. voor die uh, landen, voor die mensen die daar wonen, doen. Zeg Jullie hebben geen uh, personeelskosten, want het uh, draait helemaal op vrijwilligers. Ja, wat, op vrijwilligers. Uh, hoe, wat, wat moeten jullie dan eigenlijk verdienen om... om uh, jullie zijn eigenlijk niet kapot te krijgen, zou ik dan zeggen... Uh, alles wat je, wat je verkoopt is meegenomen. En, en, en, uh, uh, wat, wat voor dan? onkosten hebben jullie? Maar je moet wel genoeg verkopen, ja. hè? Wat voor onkosten? Ja. Dat is de penningmeester. Ja, dat is de penning. Hoe lang heeft u? Ja. Nou, is dat uh, <laughs> staat op een uh, klein briefje. Vaste lasten die door, constant doorgaan... En die dus al moeten worden. Dat is dus worden. Dus natuurlijk op de eerste plaats de huur. De huur. Ja. De huur. Gas, licht, water. Ja. Postgas, licht, water. Telefoon, internet... Ja. Aansluiting. BTW-aftracht, dat straks over gehad. Bankkosten. De bank doet ook niks voor niks. Pinnen, transacties. Omroepenig voor belasting. De verzekering van het pand. Inboedel. Aan derde. De site, die onderhouden moet worden, kost ook geld. Advertentiekosten. U had het er straks over advertentiekosten, maar dat tikt behoorlijk aan hoor. Etalage en verpakkingsmateriaal. Computeronderhoud. onderhoud ja. Of eventueel vervanging. Dus dat zijn ja. de kosten en uh, dat, uh, dat moet bekostigd worden uit uh, de, de winst van de omzet, de winst van, op die artikelen, want er ja. gaat ook, uh, je moet inkopen ook. Ja, ja dat zou moeten, ja. dat laatste, maar dat wordt heel moeilijk. Hè? Dat gaat juist zo moeilijk worden. Dat gaat juist hier. zo moeilijk. We houden geen geld over voor inkoop. Mm -hmm. Te weinig geld over voor goede inkoop. ...en we kunnen alleen eigenlijk maar dit pakketje elke maand betalen op dit moment... Ja. ...en dat is het. En nou zoeken jullie sponsors... Of, ...of hoe denk je er nou uit te komen uit dit probleem? Met, met genoeg sponsors. Ik bedoel, wij hebben dus, zoals ik net schets... Uh, ja, ...we hebben inkomsten, maar niet genoeg omzet... ...om nieuwe inkopen, vlot nieuwe inkopen te doen... En ja, dat extra geld dat we nodig hebben om die inkopen te doen, vooral in deze tijd, Sinterklaas, Kerstmis, dat moet allemaal al vroeg besteld worden ja, ja. en in huis zijn. Ja, dat proberen we dus met sponsorgeld uh, rond te krijgen nu. Mm -hmm. Is er we... nog een, een, een, een organisatie die uh, solidair kan zijn? Is er een netwerk van Wereldwinkels? Die, die elkaar helpen. Hmm. Of moet je helemaal op eigen benen staan? Het kost alleen maar geld. Het kost, kost alleen maar alleen geld. Het ja, ja, ja, ja. dus staat helemaal Wij alleen Wij zijn eigenlijk. niet bij de landelijke vereniging nee. aangesloten. Want nee. het kost gewoon om met geld kost om een, een soort fee te geld. betalen. En je krijgt er niks van terug. Er zijn, er zijn meer wereldwinkels. Ja. Maar hebben die dezelfde problemen? Er ja, zijn er een aantal te sluiten. En, maar, oh, misschien ja, hebben ja, die ja. wel een bepaalde ingang in, in, bij organisaties ja. waar ze wat geld ja. los kunnen peuteren. Ja. Nou, dat is heel afhankelijk van welke plaats. Dat je, ja, ja. Dat je woont in Tilburg bijvoorbeeld. Die, dat pand is een oud pand van uh, GroenLinks geweest. Hè? Die huren dat voor, voor, voor, voor bijna niks. Ja, ja. Ja, ja dat scheelt. En, nou, dat scheelt echt ontzettend veel hoor. Ja, dat zal ja. best. En, ja. um, ja, en we hopen... Kijk, de goede maanden komen er nu aan. November, uh, december, dat zijn voor ons goede maanden. Altijd geweest. Altijd geweest, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. En uh, in de hoop dat, uh, dat het die financiële crisis een beetje opgegeven wordt. Maar daar heb ik een hard hoofd in. Ja, dat heb ik ook. Ik lees uh, de krant vanavond en ik, uh, ik zie dat, dat uh, de, de wereldeconomen zeggen... dat, dat uh, er eigenlijk nog helemaal niks is opgelost van financiële crisis... Die, die, die, die banken die zijn ook mm. even rot als altijd. Ja. Uh, ja, en dan niet alleen maar de mensen voelen het in hun portemonnee. Want ik hoor het van, van veel, ik merk het zelf ook. Als je nu boodschappen gaat doen en je haalt hetzelfde als twee maanden terug, ben je al meer geld kwijt. Ja. En dan moet je al meer betalen. Uh, en en uh, de regering zegt dan van ja, ze gaan er allemaal een paar tientjes op vooruit. Maar ze zeggen er niet bij dat die paar tientjes weer weer vanaf gaan... in verband met die verhoging ja. van de, uh, de eigen bijdrage. En, en zo dat soort grapjes allemaal. Wie heeft dat geregeld dat, dat er BTW betaald moest worden? Uh, Brussel. Brussel? Brussel. Ja. Die vond dat wij concurrentievervalsend uh, waren. Ja, juist. Ja, ja, ja. En dan word ik eigenlijk lichtelijk... Uh, ik zal het net zeggen boos. Ja. Want kantines van sportclubs, die hoeven dat dus niet. En moet eens kijken wat daar... In omgezet wordt. Nou oh ja, maar. Het komt, bier komt en noem maar op, op en dat soort dingen. Ja. Ja, nee, maar snap je, dat is. Ja, ja. Eh, want het was zo altijd, als je onder een bepaald, bepaald eh, omzet per jaar zat. dan hoefde je dat niet hoef je te niet betalen. Nou, nee. Hoefde je niet ja. af te dragen, nu ineens wel. Nu ineens wel. Jullie hebben vaker eh, een crisis gehad, hè? Is dat niet? Jullie hebben toch vaker wel crisis gehad en overleefd? Of, ah, ja, nou niet dat, ja, het, nee, sinds ik er werk, moet ik nee, eerlijk zeggen. Sinds wanneer werk jij dan? Ik denk nu een jaar of tien. Een jaar of tien? Was er ook niet een moment toen, toen jullie van, van pand moesten veranderen? Dat, dat was ook een moeilijk moment. Dat er... Ja, maar dat was geen financieel moeilijk moment. Pan. Dat was alleen maar moeilijk om nieuw, te krijgen, een nieuw pand te pan. krijgen. Ja, ja. Dus we hebben een half jaar. Hebben we dus uh, geen, uh, geen wereldwinkel gehad? En toen kwam. Uh, toen kwam dit pand vrij. Toen was het pand vrij en toen is het dan toch weer genoeg. Ja, ja. Ja. Uh, ja, zien jullie uh, er licht zien jullie dan, of, of zijn jullie erg somber? Hm. Wat, wat? Nou, laten, laten ik we ben altijd zo... optimistisch, moet ik zeggen. Eh, als is heel optimistisch, maar dan laat ik het als penningmeester een beetje schetsen. Als de komende maanden dat dan voor de wereldwinkel goede maanden altijd zijn, dan hebben we dus goed verkopen als we de komende maanden net zo'n terugslag hebben... als de afgelopen maanden... vanaf januari... Hè, dus als hetzelfde percentage mensen beweegd blijft... dan zie hmm. ik het somber in. Dan, zie, somber dan in. zie ik het somber in. Maar als, als uh, die, die trend van, van de laatste maanden... zijn goede maanden 60... Ja, als die uh, weer doorzet, dan doorzet, dan dan doorzet... of zelfs een beetje aantrekt nou met die feestdagen, dan, uh, dan komen jullie er wel doorheen. We dan kunnen we het boven water blijven. Dan uh, blijf ja. je boven water. Dan ja. hoef je niet failliet. Nee, je jullie, al nog? Op, jullie, jullie luiden nu... Publiekelijk de noodklok, eigenlijk. Juist. Ja, door middel ja, van ja, dit mee. Ja, dat ja, dit staat dan. Maar, ander, ja. eh. maar er zijn nog andere mogelijkheden, natuurlijk, om uh, zoveel mogelijk mensen te bereiken om die noodklok ja. te luiden. Ja, ja, ja, ja, ja. Door de pers. het uh, het belang heeft het artikel natuurlijk staan, helemaal. Ja, ja, ja hebben we het doden. het de dodenmeteurs vragen. Ja ja. Ja. Ja. ja, ja. En op ja. de website hebben we het nu staan, ja. dus ook. In de nieuwsbrief heeft het gestaan, die hebben we ook. En dan hebben we dus een behoorlijk aantal mensen die de nieuwsbrief krijgen. Die, die ja. vullen dan de e-mailadres in de winkel in. En die krijgen ja. een dan thuis. Dus ja, uh, ja. ja veel meer publiciteit. In het, of veel, in Tilburg Kurier heeft weinig zin hè. Want nee. er zit een. Uh, nee, of gezien. in, in nee. Tilburg. Nee. Nee, en uh, de klanten die uh, er komen kun je ook uh, uh, niet boos aankijken. Dat is net zo is als de pastoor uh, tegen het aanwezige publiek uh, zou, zou staan uit te varen dat, dat de mensen niet meer naar de kerk komen. Nee, uh, dat moet je uh, niet uh, doen met, nee, met de nee, mensen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee daar nee, nee, zijn, nee, we we zijn we gewoon <laughs> hartstikke blij mee. Daar ben je nou. hartstikke nou. blij mee. Nou ja, goed, we hebben er aandacht besteed, ook in Godse ja. Kringen. We zijn uh, door ja. ons uur heen. Answeep en, en Frank van Os van de Wereldwinkel, hartelijk dank. Jan hadden we al bedankt. Een uh, interessant kring als je het mij vraagt. Bedankt voor het luisteren. Uh, Stefan ook bedankt voor de technische assistentie. En tot de volgende keer.